De twee vrachtwagenchauffeurs die gisteren werden opgepakt na een dodelijk ongeluk op de A4 in Noord-Brabant zijn weer vrij. Het onderzoek gaat wel door, maar daarvoor is het volgens de politie niet nodig dat ze nog langer vast blijven zitten. Het ongeluk gebeurde gisteren bij Woensdrecht. Een man en een vrouw uit Oud-Beijerland kwamen om het leven. Een man raakte gewond. Ze zaten in een auto die tegen een van de vrachtwagens botste. Bij Israëlische aanvallen in de Gaza-strook zijn twintig doden gevallen. Volgens nieuwsuit Al Jazeera vielen de slachtoffers in Centraal en Noord-Gaza. Vorige maand begon het Israëlische leger een nieuw offensief in het noorden van de Gaza-strook... naar eigen zeggen om de hergroepering van Hamas te voorkomen. Het gebied is bijna volledig afgesloten voor noodhulp. Een groep van 15 VN en hulporganisaties noemt de situatie in het noorden apocalyptisch. Zwemmer Niels Korstanje heeft opnieuw zijn Nederlands record op de 50 meter vlinderslag verbeterd. Bij de wereldbekerwedstrijden Korte Baan in Singapore zwom hij 2500 honderdste sneller. Vorige week verbeterde Korstanje in Zuid-Korea ook al zijn eigen Nederlands record op de 100 meter. Het weer op veel plaatsen zon, alleen in het zuiden kan het nog grijs zijn. Het is van 13 graden komende nacht koelt het flink af naar temperaturen rond het vriespunt. Morgen wordt dan een zonnige dag met weinig wind en maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zo rond 5 voor half 3. Maar eerst gaan we zometeen naar Dijntjesveld toe, naar Piet Pijper. 5 voor half 4 bedoel ik natuurlijk. Piet Pijper bij de wedstrijd van vandaag. HCSC, dat is de tegenstander daar op Dijntjesveld. En Piet Pijper is voor ons bij die wedstrijd aanwezig.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 Hebben we hebben twee vriespunten tot nu toe, dus één keer gelijk gespeeld, er is alles gewonnen. Uh, we zijn uh, een kwartiertje geleden zijn we begonnen. Daarvoor hebben we één minuut stilte gehouden in verband met het overlijden van uh, onze oud-Zandvoort Meeuwen, Zandvoort 75, spits Gerard Nijkamp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 Een zoon van de bekende zoon ja van de keeper, ook Jabloem. Van de oude sportwinkel in... is dat, hè, toch? De oude spo... een oude sportwinkel, ja, inderdaad. En die zat in de Gal. Die is, uh, ik dacht 17 jaar, dus dat is uh, heel jong. En uh, op het middenveld was Koen Michielsen ook geblesseerd. En die is vervangen door je uh, mondje van hoe heet die? weet die? Uh, goed, ze komt laat. Oh, bal van de lijn gehaald is wordt. En nog een kans, ja, achterbal. Dus we zijn gestart. Het is een prachtig mooi weer. Het ligt er goed bij. Het is een aantal uh, redelijk wat publiek. Het zit lekker in het zonnetje voor de kantine. We hebben inmiddels 15 minuten gespeeld. Er staat nog 0-0. Corner gehad voor SV Zandvoort. We missen vandaag overigens onze vaste spitser Fernando Lewis. Die uh, voor langere tijd... Uh,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 Gaan we gaan op en neer. En uh, zodra dat we te melden is, straks. dan uh, kom ik in de uitzending weer. Zo nou ja als, uh, ja, als SV Zandvoort het uh, HCC uh, toch uh, redelijk lastig kan maken. dan zou dat ja, een hele mooie prestatie zijn, natuurlijk. Ja, aan de andere kant. We hebben eigenlijk zo, de verwachtingen waren bij SV Zandvoort. redelijk hoog. dat we eigenlijk ook wel een beetje in onze stand verplicht zijn. om een beetje punten te halen, langzamerhand. Zeker, want uh, de laatste drie was VVV van uh, verlies. VSV was Ja, en eigenlijk ook een beetje, ja, toen was, uh, was het spel ook niet goed. Dus, maar er missen ook een aantal spelers dus, en dat beduren we wel wel een, een paar weer terug. pas de Vries terug en uh, dat scheelt ook wel eens op een borrel. Zeker. Goed, het, is, het is spannend en we houden het er even in en uh, ik kom straks terug.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 Norris, Piastri, Leclerc, verstappen, het kan nog allemaal. Gründlich durchgecheckt, zo spit die da en wacht het den Staat. Alles klar, Experten schrijven zich. In palpa waten, die Crew hat dan...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 En uh, sinds vorig jaar hebben we nou ja, de Elfstrandentocht weer nieuw leven ingeblazen. En uh, dat is vorig jaar supergoed gegaan. Maar dit jaar uh, zijn we overweldigend met alle reacties en inschrijvingen. Ja. En, uh, ik nou ik ja, laat ik zo zeggen. Ja, sorry dat, dat ik je onderbreek. Nee, nee, ga jij maar. Maar, maar, maar, maar uh, dit, het, het, het, het staat ook zo op de website. Hè? Ongelooflijk. Dat het, het was binnen no time uitgekocht.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 Boulevard barnaar En uh, de 25 en de 12,5 kilometer zijn iets eerder afgeslagen. En die gaan ook een stukje Boulevard barnaar via de Badhuisplein, Wagenmakerspad uh, naar het Gasthuisplein. Daar is de finish. En dan is het feest op het Raadhuisplein straks. Ja, geweldig. En uh, hoe bedoel je? Straks, hoe laat begint het?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 En um, ja, als wij zo he, doorrekenen dan uh, hopen we, gaan we er vanuit dat we er volgend jaar 10.000 enthousiaste wandelaars en, uh, en hardlopers uh, kunnen aantrekken. Dus het is eigenlijk een verdubbeling van dit jaar al? Ja, zeker. Ja. Zo, zo. En waarom eigenlijk?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 Black song. hitsen uh, achter elkaar. Als eerst uh, de single van Harry Styles. Gevolgd door uh, deze tasty Sabrina Carpenter. En dit zou ook weer een hits. Can't see the knife when you're too close Too close It's gods forever when Someone you call a friend Shows you The truth can be so cold So cold I like the third of your name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 Okay. Oh, I okay. I okay.